Laat ons nu aanvangen met het zingen van een 25e psalm en daarvan het eerste en het tweede vers.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 en mijn verboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren. Uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet ons schuldig houden. Die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den sabbadag. Dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden.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 heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. De zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevene dagen. Daarom zegene de Heere den sabbadag. En zelfen. dezelfde. Eert uw vader en uw moeder. O dat u dagen verlangt. Verlengd worden in het land. Dat u dan Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet wegbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren, uw een huis. Gij zult niet begeren, uw een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn maar nog zijn os, nog zijn neezo, nog iets dat u dus naast u is. Elie, ja, ja. niet maar op, zij hebben mij dikwijls benauwd van mijn jeugd af. Zeg aan Israël, zij hebben mij dikwijls van mijn jeugd af benauwd. Evenwel hebben zij mij niet overmocht. Loevers hebben op mijn rug geploegd. Zij hebben hun voren lang getogen. De Heere die rechtvaardig is, heeft de touwen der goddelozen afgehouden. Laat hen beschaamd en achterwaarts gedreven worden, allen die Sion hapen. Laat hen worden als gras op de daken, het welk verdort, eer men het uittrekt. Waarmede de maaier zijn hand niet vult, nog de garvenbinder zijn een arm. En die voorbij gaan niet zeggen, de zegen des Heren zij bij u. Wij zegenen u, lieden in de naam des Heren. <tie> <tie> Onze hulp, zij in de naam des Heren, Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit of immer laat varen. De werken zijn er handen. Genade, vrede en de. Barmhartigheid Wordt u nu bij den aanvang Of bij den verdere voortgang Rijkelijk geschonken Van God Den Vader En Van Jezus Christus den door de gemeenschap des heiligen geestes. Amen. Wij maken voor vooraf nog bekend dat de collecte voor de school heeft opgebracht de waardige somma van 28.000 gulden 28.600 gulden ruim dus dat is Eén grote collecte. Wij zeggen u allen net zo vriendelijk dank voor het gegevene als toen we de collecte afgekondigd hebben. De mocht mochten het zeker. En verder, dan heb ik hier ja. nog een briefje van de aankomende lidmaten, de welke we nu volgen. In de eerste plaats Hermanus Breeschoten. Ten tweede Maarten Dirksen. Ten derde Gerrit van Dolderen. Vier Leendert Donkersteeg. Vijf jon van Ekeres. Zes Johannes Hulkers. 7 Hendrik Lyonort, 8 Rijer Mulder, 9 Leinde Tromé, 10 Hendrik van Zellefoud, 11 Hendrik Schottenmeijer. 12 Dirk Tollenaar, 13 Hendrik Tollenaar, 14 Jacobus Tollenaar, 15 Jan Jozef Tollenaar en 16 Teunus Tollenaar. 17 Petra Johanna Helene van den Berg, 18 Hendrina Bosma, 19 Janna Berendina Bosma, 20. Katharina Hendrik van den, Hendrika van den Brink, 21. Elisabeth Hermina Budding, 22. Maatje van den Brandhof, 23 Willy van Essen, 24 Gerritje Geurtsen, 25 Marke van Holland en 26 Hendrikje Huttenga en 27 Maria Elisabeth Janssen, 28 Evertje van de Langgemeen 29, Janne Gipol. 30, Jana Sofina, Sofina Tollena. En 31, Cornelia Vedenda. Zijn er ook weer 31 zielen... ...de welke zich wenste te verenigen... Met het oud gereformeerd verband in Nederland, wat ook eigenlijk een wonder is. Dat er nog aantrekking is voor een waarheid waar leven en dood, waar zegen en vloek, waar wel en wee verkondigd wordt. Dat er nog aantrekking is tot een zodanige waarheid waar alleen God verheerlijkt en de zondaar. Op zijn diepst vernederd wordt. De Heere mocht die lidmaat eens aannemen tot zijn lidmaat. Nu zijn ze door de weg der geboorte en der opvoeding. In kategetisch onderwijs zijn ze lid geworden. Dat is krachtens opvoeding en leren. Maar als God ze nog eens lid maakt. Dan worden ze door de wedergeboorte. En wat de wedergeboorte lid maakt, daar blijft lid. God heeft geen boek om af te schrijven. Ook geen boek meer om in te schrijven. Wat daarin staat, dat daar blijft daar eeuwig in. Meneer, mochten die is zegenen tot zijn heerlijkheid en hun zielen tot zaken. Nu hadden we eigenlijk gedacht, om van deze reizen met de lijdenstoffen van Christus, de grond van de zaligheid, het fundament, waarop dat ganse verkiezingsgebouw opgetrokken wordt, op dat bloedfundament. Want God wil bloed zien en Christus wil zijn bloed geven en die moordenaar op Golgotha was rijp om het te ontvangen. Wij dachten, daar aanvankelijk is niet over te preken, want ik geloof niet dat er ooit hier één keer de lijden stoppen gepreken, dat ik niet over de moordenaar ga preken. Ik zeg, man, dat is al zo oud, dat is al zo oud, dat zou ik maar niet doen. Maar omdat de hele Bijbel oud is, en ik ook oud ben, heb ik gezin, blijft de Heer hetzelfde om die geschiedenis weer nieuw te maken, want waar hij in komt, is nieuw, want waar hij niet in komt, is nieuw. Welke tekst hij dan ook neemt. En het is zo'n aantrekkelijke waarheid. waarin Gods eer en waarin Gods deugd openbaart. en de grootste zondaar uit genade verzadigd wordt. Onze verhandeling loopt dan van het Heilige Evangelie van Lucas: 24, 23 van 34 tot en me 43. Ik lees u enkele 43ste versje voor van het heilige evangelie van Lucas 23. Dat 43ste vers waar Gods woord al dus En Jezus zeide tot hem Voorwaar zeg ik u Heden zult ge met mij in het paradijs. Tot zover vragen we om de voorlichting des Groot Grootmachtig en almachtig, eeuwig licht zonder duisternis, eeuwig leven zonder dood, eeuwig welgelijk zaligheid in uzelf, bij uzelf, de volmaakste heerlijkheid onverminderbaar en onvermeerderbaar zijn de allerliefste ach dat is liefde in. zijn de de allergetrouwste Doe het te zijn leven zijn de de allerbarmhartigste ach dat is verstaan geworden. voor zijn de allergoede tierenste voor het schuim daar voor hetgeen waar kaf is en geen koren. Voor hetgeen wat enkel zonde heeft en geen genade. Voor hetgeen wat enkel schuld heeft en geen borg. Voor hetgeen wat alleen verloren is en geen behoud. Voor hetgeen wat niet meer denken kan. Voor hetgeen waar geen zucht meer te zuchten. En de mensen. De hartsbewegingen en neigingen niet meer gevonden worden, Ach, dood in de zonde, voor u niet de dood. En door en door slecht mocht er u recht gemaakt worden. En door en door goddeloos mocht uw u een dood gerechtvaardigd worden. En door en door vijandig mocht op rechtsgronden tot vrienden gemaakt worden. En door en door boos. Hebben de een hart Wat een broeinest van zonden is. Een adderlijk nest. Een nest van adders en slangen. Wat zich nooit voor u onderdoen dan door uzelf. Met de komst van uzelf. Dan kan er geen duivel blijven. Dan moeten ze zijn alle vlucht. Dan moeten ze alle heen gaan. Wat David gezongen heeft. De koningen hoe zeer geducht. Zij met, met hun heren weggevlucht. Zij vloten voor uw ogen. Voor u alleen. Die zijn als vlammen vuur. Om de vijand te verteren. En uw volk met liefde en verlossing te vermeren. Ge hebben over de ganse week gedragen op onverklaarbare vleugelen der goede tieren heeft gevoed door uw weldadigheid en dat meeldadig, want ons is niet zo'n stoffelijk en geestelijk. dan waren we gelukkig als het ons overal aan ontbrak, dan waren we gelukkig aan het nog te beleven Dus. En geen water, Honger. En geen bloed. En geen brood. En zonde. En geen genade. En schuld. En geen borg. Dan waren we ongelukkig gelukkig heren, Als dat ingeleefd mocht te worden. Gij gollengotaal waren. En wat daar geschiet is waardigheid. Waar langs de eeuwige barmette gek. Goddelijk verheerlijk wordt in de verheerlijke gerechtigheid en goddelijke rechtvaardigheid, zo voldaan en zo volkomen genoeg gedaan, dat een Vader zich eeuwig verheugt. in dat of en de Zoon zich eeuwig vermaakt in de zaligheid alle dergenen. Die door zijn offeranden veranderd tot kinder aangenomen wordt. En een plaats krijgen met kennisneming en waarneming in het harte Gods des Vaders. Waar alle schulden ten ene weg zijn. En ook voor eeuwig weg blijven. En waar alle zonden van u uitverkoren door dat zoete God verheerlijkende. En God de eregevende op opluisterende. En wets verheerlijkend krachtig en goddelijk bloed. zijn het enige middel. Waarlangs en waardoor we door het gescheurde voorhangsel een plaats krijgen in het goddelijke heiligdom. Door die verse en levendige weg die gij gelegd heeft van eeuwigheid en in de tijd geopenbaar. Om door dezelfde volk te omhelzen wat de eeuwige verdoemenis waardig is. En te lieven wat geen nut hebt om op aarde te zijn. En te verlossen wat geen waarde hebt om één voet grond te bezitten. Omdat al onze grond alleen zij Jezus Christus en dien gekruist. Dat kruis geeft het vaderlijke thuis. En door dat kruis reist uw kerk naar het vaderlijke huis. En door dat kruis, wordt uw kerk vertroetelt tot de knieën des vaders als een En door dat kruis krijg ze een plaats voor zijn aanschijn. Om aan edig te loven en te prijzen. Heer, het is weer zondag. Wacht, het is alweer zondag. Een week is niets, Heer. Een mensen leven is niets. En dat beseffen we niet. Omdat we het leven missen. Omdat we het leven missen. Zouden we vanmorgen levend gemaakt worden. Dan zouden we het gaan missen. En leren wat het zeggen wil. Dat een week nog omkeren van een hand is. Dat een week wegvliegt en niet meer terugkomt. Want elke uur vliegt naar de eeuwigheid. De welke nooit volkomt en ook nooit verzadigd wordt. Opdat die kostelijke tijd. Die waardige tijd. En de waarden onze arme zielen. Dat verloren, alles verloren. Dat gered voor eeuwig gered. Waarin. De waardigheid van het welbagen des Vaters zich rijkelijk openbaart om te willen hebben en te willen houden, en door de gerechtigheid van Christus te behouden. O, u mocht. Onze onbekeerde de ook ze reizen ook met ons. We gaan allemaal naar de eeuwigheid. We gaan allemaal naar dood en grafheer. We reizen allemaal naar de laatste seconde. Naar de laatste ademtocht. En naar onze laatste plaats. Naar onze laatste plaats. Heer. Want zoals de mens sterft, zo blijft hij. He. Dan heeft er geen verandering in plaats. Valt hij boom naar het noorden. Hij kan nooit naar het zuiden gedragen. Valt hij naar het zuiden. En gelooft het niemand van ons. Dan verheerlijk God zich in zijn werk. En zalig zijn kerk. Niet om een mens. Maar om zijn zelfs. Ach we hopen toch. Dan de nog leggen onder het zegel uw eeuwige verkiezingen. Die heb je zelf willen hebben, willen nemen, om ze te behouden. Die heeft u zelf van eeuwigheid apart gelegd, voorverordineerd, om door het onvergankelijke, onsterfelijke zaad des Woords. Door den Vader gegenereerd in de krachtdadige werking van woord en geest. Die generering is goddelijke almacht. Is een goddelijke daad. Niemand krijgt een dood mens leven als u. Niemand krijgt een geestelijk dood mens voor God als alleen u. Niemand krijgt een geestelijk dood mens verlegen om God dan alleen u. Niemand kan een geestelijk dood mens wakker maken, u wel. Oh ja. Oh ja, u wel. Dat is voor u niet te wonderen. Er was maar een enkel woord. En laatste. Kom uit het graf waar hij al vier dagen lag te stinken. In een staat van ontbinding. Het is voor u niet te wonderlijk om een mens die al zestig, zeventig jaar lag te stinken in het graf van zijn geestelijke dood, waarin die ontvangen en geboren. Het is voor u maar een wenk om van de grootste tegenstander een voorstander te maken. Van de grootste zonde, een bekende zonde, een heilige te maken. Oh, lieve koning, alles wat u wil, dat doet u. En alles wat naar uw raad is, dat voert u uit. Maar wij zouden toch verblijd zijn, gelijk de profeten verblijd waren, als u een mens door midden van de profetieën bekeert. We zouden toch ook verheugd zijn, zowel als Paulus verheugd was. Niet alleen met de slagen in Filippi, maar met de verslagenheid van die stokgolaren en van de gemeente die daar gesticht werd. En daardoor Christus opgericht. Werd. Ach gedenkt onze kinderen. Onze jongelingen en jonge dochters. Zorg ze leven alsof er geen eind aan het leven komt. Want dat is eigenlijk mens eigen. Ze leven alsof het leven niets voortbrengt dan plezier. En gemak. En des des Ach of over die arme kinderen. Wil dan uitstotten die geest dergen naal. dan wordt alles anders, dan moet het anders en dan gaat het anders ook en dan kan het anders ook. En dan willen ze anders ook. Oh, dat is ook een wonder. Als u een mens bekeert, dan wil die bekeerd worden, dan wil die. Dan wil die niets liever als schreeuwen wenen, roepen, kermen, vragen en zoeken. Het is onbegrijpelijk, het is onbegrijpelijk, maar het is wel wonderlijk. Daar getuigt ook uw woord van, uw volk zal zeer gewillig zijn. Enkel gewilligheid, alleen gewilligheid, alles wat in is, zal dorsten naar gemeenschap, zal dorsten naar vergeving, naar herstelling in beeld. Zelf dorsten naar een vaderlijke ontmoeting en een verzegeling des Heiligen geestes. Ach die wonderen kan u alleen. Mocht het ons nog eens, eens zien. worden. Heren, er is geen kind te klein. Er is geen kind al eens twee of drie jaar. Er moet hetzelfde aan gebeuren als een van 83. Want die van twee en drie jaar is zo geestelijk dood. Ik krijg ook niemand leven. Zometeen 37. Maar, gij getuigt te dien daar, zullen Do de stemmen des zonen de Gods. En, die ze gehoord zullen hebben, kunnen niet leven, maar zullen leven. Vastel. Johannes leefde daarvoor voordat hij geboren was. O, wonderdoende Jehovah. Gedenk onze zieken. Oh, ze willen namelijk beter worden. Ze willen namen genezen. En daar weten we ook van. Daar weten we ook van, de heer. Och, zou u ze willen geven waar ze niet zo opgesteld zijn? En wegnemen waar ze zo naar uitzien alleen. Opdat ze het leren mochten. Dat toch waarlijk een genezen ziel wel een ziek lichaam kan hebben. Al is het moeilijk, maar dat die beproeving geheim wordt in de ziel. Wil u ze gedenken, thuis en in het ziekenhuis, kleintjes en grote, kindertjes ontfermt er u nog over. Laat het nog genezen en stelt maar gewoon, voor een zelf en voor een ander. En we mochten uw naam nog herkennen voor die jonge man, die in u terecht. in zulke ernstige, nabij de dood zijnde toestand, nog het enigszins mag veranderen. Er was niet meer op gerekend, als gegaagd in onze zielen enige hopen, maar dat wordt zo aangetrokken, en ze is toch niet beschaafd. Wil u het verder maken. En acht lieve koning, nu hebben we toch nog iets. Ach, dat bezwaar toch ook zo. Onze vriend van Bergambacht. Leenboon. Die Belde van de week. Dat u hem de gevrede ziekte thuis gebracht. En dat op een plaats die pijnlijk is, och. Och, wij zouden zeggen, heren, dat hij die moet doen. Och, nee, die man staat er maar een ledendag gemeente Er die man er uit gehaald wordt, we hoeven aan zijn einde niet te vrezen. Maar och, maar och, maar och, als zelden dan weer van zo'n gemeente gegaan worden, vergun u hem onderwerping, dat hij de kanker nemen mocht, terwijl gij hem opgelegd hebt nu u een vereniging. Om met die ziekten onder u en achter u aan. Door lijden geheiligd te maken worden. Gedenkt ook onze wedu vrouwen en wedu mannen. O, oh, we het nog met uw heil en heilig alle rouwklederen. Tot een geestelijke berouw des harten. En gedenkt al uw knechten. Over het ronde der aarde wie ze ook zijn u kent. Ze zijn allemaal ellendig. Ze zijn amela, mensen die niets kunnen dan kwaad. En die niets bezitten dan zonde. En duisternis en onkunde. Gij mocht uw knechten die het van u moeten hebben. En anders van niemand. Rijkelijk willen bedelen. Met die zoete geest des verstands. Der kennis der wijsheid en der vrezen des Heren. Amen. We zullen dat derde en vierde zangwerk. Inmiddels krijgen ieder gelegenheid zijn liefde gaven af te zonden. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben een ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maak mij het voorwerp van uw toorn, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Zie, gij hebt lust tot de waarheid in het gemoed, gij, Heere, die weet al wat ik heb misdreven. Gij, die mijn geest met de wijsheid had gevoed, en in mijn ziel uw goddelijk licht gegeven. Het derde en vierde van Psalm 51. sinds de zonden op de wereld zijn, heb ik het op aarde niet meer geducht. Dan baat het hele leven teleurstellen en tegenvallen en tegenspoelen. Toen de zonden ingekomen zijn, is de vrede gegaan. Is het licht gegaan. En is het leven gegaan. Toen de zonden ingekomen zijn. Is er niets over gebleven dan een geestelijke dood. En die loopt naar een natuurlijke dood. En zonder wedergeboorte. ...dan eindigt die in een egen Mooi zo bedenken. Mooi zo bedenken. En hoe kunnen mensen het overal zoeken? Naar vrede. En naar bevrediging. En naar verzadiging. Maar je vindt het hier niet en je vindt het daar niet. En je vindt het geen terug. Nee de waarheid zegt daarvan in dat zesde hoofdstuk van de wording der schepping de naadbodem was met vreepel persoonlijk minigmaal huiselijk en minigmaal ambtelijk het hele leven dat is een gestadigende. dood. Je hoeft nergens anders op te rekenen. Dat wordt alleen maar erger. Maar niet beter. Maar niet beter. Nee. Nee, kan ook niet heen. Wij willen dat wel, maar kan niet heen. Zegt de Heer zelf niet in zijn woord. Dat een mens tot moeite geboren wordt. Zou men dan zonder moeite op aarde kunnen zijn. Als God dat zegt. Als God zegt, heeft een mens niet een strijd op zelden dan een mens wezen zonder strijd. Dan spreek ik niet over de zaligmakende strijd. Maar er dan één mens zijn zonder strijd. In de natuurlijke zin. Het hele leven is een worsteling. Het hele leven, dat is een worsteling. En dat vergaat op deze wereld niet voordat de wereld vergaat. En de vrede die eigenlijk goddelijk is, die is een zielzaam, die geeft rust in je moeite, die geeft rust in je ellende, en die geeft rust in je verdriet, en die geeft rust in je kruis. Ja. Wanneer dat gezegende lam gods, dat enige en een eeuwige lam gods, onwaardeerbaar, onontschatbaar. Waarvan de apostel getuigd. Zie het lam gods geslacht voor aan de zonde werd. Zie die borg betalen voor dat verschuldigste. Ziet dat lam God bloedend eer dat er een scheiding was. Ziet die middelaar Gods, eer dat er een breuken was. Ach mijn wat heeft God toch voor alles gezorgd. Wij hebben nergens voor gezorgd als voor de dood en voor de hel. Dat is het enige waar wij voor gezorgd hebben. En u wenste ik wel dat we er allemaal iets van mochten beleven. Hij heeft niet alleen zijn alles vervullende beminnelijke voetstelling gebaar uit de eeuwige ingewanden des vaders in hetzelfde wezen des vaders. God te prijzen tot een eeuw. Waarin we zien ten opzichte van de eeuwige geboorten des Zonen Gods dat God vader is en hem gewind. en geen moeder is die hem baart. Zodat hij, die van eeuwigheid uit de vader gewonnen is, die jonger is als de vader, en niet minder dan de vader. Maar ik ken de vader zijn eeuwig. Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Ik geloof dat de hemel vol zal zijn van onbegrijpelijkheid. Maar ik geloof ook dat hij eeuwig vol zal zijn van aanbiddelijkheid. En van volmaaktheid. En de vader heeft. Met zijn lieve zoon in orde gemaakt. Dat hij mensen hoort. En de zoon heeft het aanvaard. Net zo gewillig als dat de vader het eiste. Er heeft nooit een haatje verschil gelegen. Tussen de vader en de zoon. Nooit. Nooit, nooit, nooit. Ik ken de vader zijn een. De vader wil dat lam, dat lam, dat geeft zich. De vader wil hem als borg en hij geeft zich als borg. De vader wil hem als middel en hij geeft zich als middel. De vader wil hem als lam en hij geeft zich als lam. Mooi die zoete eenheid. Die zich daarin openbaar de weergeloze liefde des vaders om zijn zoon zo diep te vernederen. Ik kan nog niet hebben als ze van mijn kinderen iets zeiden. Al is het de waarheid, dan kan ik het nog niet hebben. Ik kan niet hebben als ze van mijn kinderen iets zeiden. Nog een van mijn kleinkinderen. Al is het de waarheid van ze kan ik het nog geen eens hebben. Ik kan het nog eens hebben. Dan zeggen ze nog wel eens, ja het bloed kruipt wat niet gaat. Maar hier ziet u wat u nergens ziet. En hier hoort u wat u nergens hoort. Dat God de Vader zijn eenling. Zijn enigen. naar hetgeen wat hij zelf zegt in Johannes 3. Al zo lief. Heeft God de wereld. En wat is de wereld? Schuim. vuil. Er is, is niks vuiler als de wereld. Er is niks gruwelijker als de wereld. Ben je het wel eens geweest? Ben je het wel eens geweest? En hij heeft de vader zijn lieveling aan die wereld vermaakt. De wereld wil hem eens hebben. Nee, die wil hem eens hebben. Nee. Hij wordt ons alle zondagen voorgesteld, maar niemand neemt hem. Nee. Dit is toch wat ik. En als je nou tegen een mens zegt, je gaat liever naar de helft, naar de hemel, dan kijk je net aan te zeggen, man, staat me voor een taal. Staat me toch voor een taal. Wie gaat er nou toch liever naar de helft, naar de hemel? Ik. Ik. En als u niet was als ik, dan zou ik het niet aanvaarden, maar nu aanvaar ik het. Want ik ben als gij en gij bent als ik. van alles maar een paar woorden oh ja. oh ja wanneer de tijd daar is en de zonde daar zijn dan vergeet de vader niet om zijn zoon te beloven en zijn zoon te geven dat doet hij nog niet hoor. dat doet hij nog niet als het waar is volk dan schenkt hij de waarheid en als hij verder kan dan schenkt hij hem die de weg de waard in het leven. En als de zonden je verdoemen en de beschuldigers opkomen en zeggen, mens ziet het je bestaan, ziet je huis ah, ziet het wat in je huis is. En je daar als een zoutzak in elkaar zit en zeggen: oh God, mijn huis is niet bij God, mijn huis is bij de duivel. Mijn huis is bij de zon. Mijn huis is bij de ongerechtigheid. Mijn huis is bij het orde. Daar is mijn huis bij. Hij heeft wel eens overgenomen. Hij heeft wel eens overgenomen. David zegt. In twee samen wel Hoewel mijn huis niet is bij God. Mijn ook. Mijn opiet. Nee. Maar dan wordt er een nogthans geboren. En dat nogthans komt uit de hel. En dat nochtans dat komt uit het En dat nogthans komt, komt, komt uit de diepe verloren staat. Daar zegt ook Jonah van onder water: Ja, die man verdrinkt niet in. Nee, de moet God op verdrinken. Je bedreig doet water, daar doet vuur. Maar hij verloste ons, ter de vuur. Volk, hij doet zo graag verlossing. Ach, als wij zoveel van de noden hielden, als dat Christus zich openbaart om ons te verlossen, zou men zoveel niet brommen. Wacht, dan zou men zoveel niet grommen. Maar we willen ons altijd maar beter hebben. En hoe is nou Christus gegaan? Mooi luisteren. Wanneer hij ten dood veroordeeld is, zonder, zonder, één e, ei, ei, ei, pinkjes schuld. Dan mijnt hij de schuld, dan mijnt hij het oordeel, dan mijnt hij het kruis, hij mijnt de hel, hij mijnt de dood, hij mijnt de toren, hij mijnt de eeuwige verdoemen. Dit is toch een zalig maken zonder weergeheer. Ja, je vindt het weten niet hoor. In de hemel ook niet hoor. Nee, je hoeft hem onder engel niet te zoeken. Want Gabriel komt ook niet. En Michael ook niet. Maar dat hebben alleen de zoon God. Ja. En dan mooi denken. Dat een koning op aarde een misdadiger spreekt En voor die misdadiger de dood in gaat. Zal daar de hele wereld niet over praten. Zal daar de hele wereld niet over schrijven. En hier heb je er Die kon zeggen wie overtuigt mij van zon. En wanneer ze met hem op Golgotha aanreizen. Dan zie ik. Wat naar de natuur niet te zien is. Dat de wraak oefenende gerechtigheid God zijn oplacht. Om de eeuwige toren Gods en de donder van zijn goddelijke wet Voor eeuwig te ontlasten op zijn lieve zoon. Dat hij niet bezweken is vol. Dat we aan zijn goddelijke natuur te danken. Anders had hij zeker bezweken. Had hij er nooit onderuit kunnen. Nooit. Maar hij heeft zijn goddelijke natuur. In de vereniging zijn er menselijke naturen. Ach van de groep. Klas van de week nog een van de groep. Ach ja, dat is ook zo van God geleerd mensen. Oh ja. Oh ja, hij is niet alleen. Er zijn er nog meer. Ik hou van allemaal. Ik hou van allemaal. Ik hou van Brakeluk, Ik hou van Kommerjoek. Maar van de groep. En wat zei hij? Hij zei, mensen, zei hij, wij hebben gezondigd en God moet sterven. En dan zei hij, zeggen ja, maar hoe bedoelt die man dat nu? Zelfs proberen een beetje makkelijk te zijn. Als er nou onder ons eentje sterft die Jan heet, dan zeggen de buren, Jan is ook dood. He? Is het waar? Maar Jan is niet dood, hoor. Jan zijn lichaam is maar dood. Maar Jan zijn ziel is naar de eeuwigheid. Maar vanwege die nauwe vereniging van ziel en lichaam, wordt er gezegd Jan is dood. Maar Jan is niet dood. Jan zijn ziel is naar de Eeuwige. En vanwege de nauwe vereniging van die twee naturen, der goddelijke en der menselijke naturen, zeggen onze ouden, God is gestorven. Vanwege de nauwe vereniging der twee naturen. Want hij is nooit een menselijk persoon gewoon. Wel een zoon des mensen, maar geen persoon des mensen. Dus het is de persoon des etige zoon Gods. Ik zou hem je wel uit willen stallen. En je wel voor willen. Als de etige en als de etige. van Marx te verlozen. En wanneer ze hem dan kruisigen. Hij laat zich kruisigen. Wij laten niks toe. Oh, als er maar iets begint tegen te lopen, beginnen we ons op te verzetten. Als we maar iets pijn hebben, dan moet we lopen overgaan. En als we een kind dat niet oppast, dan moet het al weg gaan. Dan moet het allemaal weer beter worden. Maar allemaal anders. Worden. Wij kunnen niks hebben. Wij kunnen niks hebben. <lacht> <coughs> Ik ben blij dat er in die evangelische profeet staat, kan je zeggen: wij brommen doorgaans gelijk te bieden. En, en hoe zalig wordt volkmoed als een beerzaal worden? Moe je als een leefzaal, voor. Moe je als een tijger gezamen. je kan gerust geloven. Als het in onze handen was. En in onze macht. Dan leek de God geen seconde meer. Dan leek hij geen seconde meer. Dan stierf hij onder ons aan. En wat heeft hij ooit voor kwaad gedaan om te sterven. Wat heeft hij ooit voor kwaad gedaan om te door niets. Weldoende van de hemel. Over boze en ondankbare schepselen. Ik ben wel eens blij dat ons doel in de staat der rechtheid mislukt is. We wou God worden. En we zijn slaven geworden en God is God gebleven. Zei, o God, ik heb wel eens gezegd: dank je. Oh God, ik ben blij dat u God gebleven bent en dat ik het nooit geworden ben. Daar ben ik ook blij mee. En dan ben je nergens gelukkiger mee volgen dat hij elke dag eens even God hebben. wordt. Dat is een smartelijke gang, maar een profijtelijke gang. Ach, ja. mens die mensen. Ik heb vanmorgen nog moeten zeggen van mijn eigen oog, oh dat is het voor een hart. Hebben jullie ook zo'n slecht? En jullie ook zo'n vuil? Ze hebben eigenlijk elk uur wat nodig gewassen te worden. Elk uur Elk uur Maar kom. Ze zeggen, "Maar ben een man. Je moet vooruit. En dat is ook zo. En wanneer Christus zich ter kruisiging geeft. En zijn alles spotten. En hem uit je handen. Een denken, Ede. Dat God voor een God loog naar uitgescholden wordt. Dat God voor een misleider uitgeschoten wordt. Mooi zo verdenken. Dat God uitgemaakt wordt. Als een opraar van volk. En een verleider van volk. En dat draagt hij allemaal. Wat dragen wij? Laat eens wat van onze naam zeggen. Dat zou ze je vermoeden. Laat ze maar naar de Rijken kijken. Laat ze me naar de Rijken kijken hoor. Ze niks van mij te zeggen. Van mijn kinderen nog niet. Al ben jullie zo niet, kunnen jullie het wel hebben en zo wat zeggen van zaak. Echt wel even. Ach, van lief. Wij kunnen niets hebben, niets. En hij nam alles. En als hij nou niet alles vernomen, dan zou dit ons nooit hebben kunnen verzoenen en nooit hebben kunnen gelijk maken. En wanneer zij hem aan de wasbalk gespijkerd hebben. En die verhoogd is van de aarde. Dan is er geen plaats voor hem in de hemel. En er is geen plaats voor hem op aarde. En dat mochten we nou eens op onszelf toepassen. Er is voor ons onherboren geen plaats in de hemel. Dat kan niet hoor. Dat is geen hardigheid van God hoor. Nee. En dat is geen leedvermaak van God. Dat hij naar de hel wijst. Heel niet hoor. God heeft geen leedvermaak. Echt niet. Echt niet. Echt niet. Nee. Dat kan ik op het ogenblik ook niet best hebben maar een, maar een onherboren mens kan hier ook niet blijven. Ja, man, dat is jammer. Dat is jammer. Och ik heb een beste vrouw. Ik heb lieve kinderen. En ik heb geld genoeg, brood op de plank, ik zou toch nog zo graag wat willen blijven, hebben. ik zou toch zo graag op die wereld willen blijven, ik kan niet hoor, dat moet niet op Want als je op de wereld zou blijven, dan moet God sterven en gelukkig kan God niet sterven, maar hij is mens geworden om te kunnen sterven. En daardoor heeft hij een plaats gemaakt in de hemel. En die plaats die blijft daar. Tot in de eeuwigheid. Dan zijn zijn eerste woorden vader. Mooi eens overdenken. Zijn eerste woorden zijn vader. Dat hij bewijst dat het tussen het vaderschap en het zelden volmaakt. goed ligt. Vader zegt jouw schoonlijk mismaagd. Vader zegt jouw schoonlijk hier. Schaamteloos en schandevol hangt. Op in mijn moederlijke naaktijd. In mijn moederlijke naaktijd. Niet anders als gehouden volk. Voor den grootste opruier. En lasteraar. Die op aarde geleefd had. En dan zegt Christus, Vader. Alsof die zegt: Vader, tussen u en mij is het goed. En tussen u en mij blijft het goed ook. Eeuwig. Al hang ik hier in mijn schande en mijn smaakheid. En dan word ik hier gekruist. In de ontzaglijkste smarten. Gij zijt toch mijn Vader. En ik ben uw zoon. Ik hang hier niet omdat ik uw zoon ben. En ik sterf ook niet omdat ik uw zoon ben. Ik word ook niet gekruisigd omdat ik uw zoon ben. Goed luister hoor. Ik weet wel, die lijden stoffen. Zijn zware stoffen. En ze luisteren of meer, meer moeilijk. Ik las van Koolbrugge die man die zei. In de lijden zweek ik altijd de minste hoorders. De minste. Het is makkelijker om over Jozef te prikken. En de geschiedenissen van Jozef of van andere koningen te volgen. Maar dit is toch eigenlijk de geschiedenis die de nemen volmaakt. Zij het onthouden. En dan zegt Christus Vader vergeef het u. Dat zijn mijn vermakingen die gij beloofd hebt aan mijn vader. Ik zie uit naar de vervulling van hetgeen gij mij beloofd. En gij hebt getuigd en dienen zijne zielen tot de schuld, toch? Hier hang ik. De gerechtigheid gods is genaderd. De wraakoefenende gerechtigheid gods heeft zich geopenbaard. Hier hang ik om gerechtigheid te verwerven. Zodat uw vader hen vergeven kan, zonder krenking van je recht. en zonder krenking van je deugden, en zonder krenking van uw wet. U kan ze vrij spreken, u kan ze aannemen. Zonder dat u er iets bij verliest. Maar wel bij verheerlijk toch. Wonderlijk evangelie toch ik? Och het is toch een wonderlijk evangelie. Het is toch Christus zegt vader. U verliest er toch niets bij. Als hij zelfs u aan haar En vergeven van liefde. Weet je wat vergeven zeggen we. In de schriftuur. Je hebt mensen op haar die zeggen. Ja nou ik wil het dan wel vergeven. Maar vergeten doe ik het nooit. Nou, dat is geen vergeven. He. Nee, dat is geen vergeven. Nee, dan kan je beter zeggen: vergeef het niet. Vergeven dat is ook vergeten. En dat doet God. Daarom, tussen twee haakjes gezegd, kan je David zo volgen, die zegt: Heer, laat me nu aanvallen. Want als u het vergeet, dan vergeet u het ook. Maar de mensen vergeet het nooit. Je hoeft dat niet over te zeggen. Nee. Want zegt hij, zij weten niet. Dan ze de heiland kruisen. Ze weten niet. Dan ze de Messias, de Schrift, de Christus, het Vrouwen. Ze weten niet vader. Dan ze de heiland uitleggen, Dan ze de zaligmaker verdienen. Ze weten het niet vader. Dan ze de enige God wel die beloofd is uitroepen, weg met hem, weg met hem, ze weten het niet, geliefden, waar zij toch een tweede persoon vinden, die is zo gelastigd, zo geslagen, zo gemakkelijk en zo gekrijgd, want ze hebben hem geslagen, zodat er nog nooit iemand geslagen is, met eerbied gezegd, ze hebben alle geprobeerd over zijn dood te kunnen krijgen in het rechthuis, en ze hebben geprobeerd ze over zijn dood te kunnen krijgen onderweg. Maar hij moest op Golgotha sterven. Want al zijn lijden vol, Wat weer geloold is. Als Christus bij wijze van zeggen, Bij wijze van zegt. Van kruis gekomen had. De vader had er zijn eer bij verloren. En Christus had er zijn bruid bij verloren. En de bruid had een Ik dat hij geen Christus had. Zijn dood moest doen een dood moesten doen zijn dood ja en daarom vergeet het want ze weten niet wat ze doen maar er zal een dag komen och, vijftig dagen later ja wanneer de heilige geest uitgestort wordt en de prediking van dan komt Christus weer terug. Dan laat Christus zich weer veel brengen. Dan laat hij zich weer inbrengen. Door middel van de prediking. En toen hebben de 3000 gezien wat ze gedaan hebben. Toen hebben de 3000 gezien wat ze gedaan hebben. En toen is het zagen van liefden. Toen zijn ze gebroken. Toen zijn ze verbroken. Toen hebben ze gezegd. We hebben de heiland uitgeworpen. We hebben de Christus uitgeworpen. We hebben de zalig maken aan het kruis geslaagd. We schoten niks meer over dan verlorenheid heen. We schoten niks meer over dan verlorenheid. Daarom zeggen ze ook mannen, broeders, wat zullen wij doen zulke beulen, zulke bloedhonden, zulke bloedhonden die uitgeroepen hebben zijn bloed komen over ons. Wat zullen wij doen? En dan lezen we neem eens wanneer Christus zijn voorbidding op Golgotha openbaart en kijkt denken volk. Dat de vader hem hoort en dat de vader hem verhoort. Ach, ach de vader heeft hem verkoren. Als een meerdere dagen om het godsrijk te stichten, op te richten. En te bewaren. En zijn klederen worden verdeeld. Het is toch zuinig afgelopen. De schepper van hemel en aarde. Die de schepping met bomen versiert en bloem. En onderscheidelijke rozen en kruiden daar Mooi zo verdenken. Daar hangt de schepper van hemel en aarde. Naast en bloem. Voor de ganse mensheid op aarde. Daar hebben wij nog een jas van. Daar hebben wij nog een kleed van. Want zijn naaktheid kleedt in de algemene zin. En zijn naaktheid bekleedt in de bijzondere zin. In Gods beeld gerechtigheid en heiligheid. De tussenkomst van Christus volgt. Daar zijn wij nog van gekleed. Jongens en meisjes. Ach, zij toch zo de mode niet vol? moest kijken wat het eigenlijk onze mode moest zijn. Op golegoed daarna. En als God je nou nog klederen geeft meisjes en jongens. Ach, dan mocht je toch niet al te zeer met bronken. In verwaamdheid en in grozigheid terwijl ik er niks openbaar te zonder. Want we dragen als een teken van onze schande. In de stad der rechtheid waren we bekleed met het beeld Gods. En Christus heeft het beeld verworven. Wat de naardheid der zielen dekt. En dan gaan die vier delen der kledingen aan de Romeinse dienstknechten of kruistknechten. En die gaan zo de wereld roepen. En de rok, ik wil er maar iets van zeggen. Die was er ook bij. Die hebben ze niet gescheurd. Konden ze niet scheuren. Die mochten ze niet scheuren ook. Die moest zijn Want die rok is een vertegenwoordiging van de eeuwige verkiezing. Van bovenaf geweven. Van bovenaf. Dus van daar En van daar af komt de genade. Van daar af komt de wedergeboorte. Die rok, dat was een zeldzaamheid wanneer die gedragen werd. Was hoog zeldzaam wanneer men zo'n rok vindt. Het is ook waar. Het is ook waar in zijn vergelijking. Waar moet je zo'n verkiezing vinden tot zaligheid als een leen in hem? Waar moet je zo'n zaligheid vinden als een leen door hem? Waar moet je zo'n redding vinden als een leen door hem? En wanneer dan Christus alles kwijt is, de van is klein is. Ja, hoor, oh ja. Ach, ja, volk, maar dat is niet erg. Veel. Dat is niet erg. Want dan lees ik hem eens dat hij is de erfenis en zijn naaktheid is ons kleed. Zijn naaktheid is onze bedekking. Zijn naaktheid is de bekleding van God's beeld. En al het volk stond, en dan denk ik, dan dat er daar velen bij Golgotha staan en met de hoofd geschud. En zij begrijpen het niet. Is dat nou die man die zoveel goed deed? En moet hij nou zo omkomen? Is dat nou die man die zoveel mensen genezen heeft? Moet hij nou op zo'n smartelijke wijze omgebracht worden? Is dat nou die man die doodde en Moet hij nou aan een kruis? Is dat nu die man die 4000 mensen voedde en 5000? Is dat nou die man waarvan ze van zeiden: Hij is de Christus? Moet die man op zo'n weg omgebracht worden? Ik denk geliefden, dan de velen van het volk gezegd. En we begrijpen het niet. We begrijpen het niet. Die man die altijd goed gedaan. Moet die nou gedood worden? Een man waar nooit iemand een onvriendelijk woord van gaat. Een man waar nooit een kreupelige gekomen is die niet genezen is. Een man die nooit een blinde aan zichzelf gelaten. heeft. En die nooit laat heeft, moet hij nou zo doen. Moet die nou zo omkomen. Ze begrepen die. Begrijp u de weg des heren. Begrijp u de weg des heren. God gaat met zijn volk onbegrepen wegen. En meest wegen. Onbegrepen wegen. Hij zei toen God ik had nooit gedacht dat dat op mijn weg lag. Ik had nooit gedacht dat ik dat, dat ook nog beleven moest. En die onbegrepen wegen volk. Die zullen eenmaal een antwoord krijgen. En die zullen eenmaal beantwoord worden. Hier is het, ik zal de blinde lijken En wat er verder volgt. En het is waar, het is waar geliefd. Die onbegrijpelijke wegen. Dan zegt die mens in zijn hart volk. Oh God, waarom moet het nou zo? Waarom moet het nou zo? Kon dat nou niet anders? Kon dat nou niet anders? dacht ik van de week met alleen wonen. Het is ook nog een van mijn beste vrienden. Die man gaat er ook nog voor en toen hij me belde, zei ik: Mijn Maar Mijn dan. En dat op zo'n smartelijke plaats. En dan geeft God geen rekenschap van zijn daad. Die mag doen wat hij wil. Maar ik mocht het tenminste laten doen. Ik mocht het mis laten doen. Dat kan je toch ook niet begrijpen? Er lopen oude mensen over de wereld. Van een die tachtig lastig genoeg. Lastig genoeg. Soms weet hij thuis geen weg mee. En bijna daar ook niet. En God laat ze lopen. En zo'n man is goed 60 jaar. Ze elke zonder nog twee man voorgaan. Vermaande nog en bestrafte nog. O oh God, leer ons wij. Leer ons wij. Leer hem zwijnen. Leer hem zwijnen. Leer hem zwijnen. En het volk stond en zag het aan. En de overste des volks beschimte hem. Die zeiden: andere kon hij wel helpen. Maar laat hij nou zijn eigenes helpen. Anderen kon hij wel verlossen. Maar laat hij nou zijn eigen is verlossen. Anderen, daar stond hij altijd voor plaats, Maar laat hij nou zichzelf eens bedienen. En hier weet ik ook nog een lering aan trekken, van: Als Job in de smelkroes komt. Dan zeggen ze, vrienden, voor een ander wist je het altijd. Voor een ander, zei het moest zus gaan, het moest zo gaan. En dan komt dat. En als je dat dan beleefd hebt, dan volgt dat nog. Nee, zeggen ze, voor een ander wist je het altijd. Voor we een wezen ook. Die stond altijd voor die mensen gericht. Maar nu, zegt dat. nou raak het u. Nou raakt het u, zegt. Wat hij nu te zeggen. Nou raak het u. Dan sta je hem ten volle. En als het onszelf raakt, dan word je gewaar Dat je alleen maar verstand hebt, dat je niet nodig hebt. Dat je makkelijke onderwerping bespreekt en beoefent. Dat, dat je makkelijker zingt, God regeert, als hij de regering aan God overlaat. O, oh, de praktijk, de praktijk, de praktijk. Dan zegt Peter sinds. Heere, dat zei hij. Maar dan lees ik dat Pilatus de eerste apostel geweest is die Jezus Christus gepreden heeft. In Heiden, ja. Het is toch wat hij. Al de farisees en al de godsdienst die liepen, laten zichzelf los. Maar Pilatus, dat de geloofde Romeinen was, dat was een wit botje. En met zwarte letters erop. En dat werd hem boven de rook, boven het kruis. Genageld of gehakt. Mooi zin denken. Dat Jezus Christus, de enige Zoon God is. Dan kregen ze dat bordje onderweg op het bos. En bij het kruis werd het aan het hout gemaakt. En wat zei Pilatus erop? Dat iemand vermoord heeft. Dat hij de staat opgelicht heeft. Dat hij ooit een vloek hier of daar gedaan heeft, daar zou hij trouwens geen acht op gegeven hebben, ook. Maar hij zet erop wat erop moet geleden. God schrijft voor Pilatus. God schrijft door Pilatus. En Pilatus is een eerste apostel die Jezus Christus en gekruistigd heeft. Want wat staat er op dat witte bordje met die zwarte letterkjes? En dan denk ik. Aan die twee lijn keurstenen. De witte keursteen krijgt de kerk. Hij neemt de zwarte. Hij neemt de zwarte voort. Hij neemt de zwarte. Om een witte keursteen aan zijn volk te kunnen geven. Dan staat er zo kernachtig. En zo kracht. Deze. Deze. Is de koning de jongen. En dat mag de hel horen. En dat mag alle einde raden horen. Deze. Eén wordt deze, nooit geen ander, Eén deze, Is de koning der Joden, Terwijl de ik tot zichzelf doodstopt, dood Zijn krijgt, Tot lof van je hoofd wat de gewinnen, Wat zeg ik? Deze koning, deze koning, deze koning, Der Joden sterkt voor elk een van zijn rijk, Om elk een van zijn rijk, voor eeuwig de verlossen. Deze koning strijdt zelf. Geeft hem de overwinning. Deze koning gaat de dood geven het leven. Deze koning neemt de verdoemenis. En geeft hem de eeuwige behoudenis. Amen. <coughs> Ach deze koning. Dat is waarheid en de blijfwaarheid. En heb zo'n goddeloze man de waarheid moeten laten schrijven op zulke bordje. En dat in drie talen. Al dat het over de ganse aarde verbreidse wordt. Deze koning is van Israëls God gegeven. Deze koning doodt de dood. Deze koning ontmacht de zonden. En deze koning blust de hel. En deze koning is den treden, En den vertreder en den verlosser. Van zijn ganse kerk daaronder danen. Door bloed gekocht en betaald. En eenmaal opgehaald. En ter zijne tijd voor eeuwig thuisgehaald. gehaald. Amen. <sum> Psalm 89 vers 18 Dat 18e van 89 Zijn schoonheid is vergaan Zijn troon ligt neergestopt De dagen zijn de jeugd door zijn door uw hand verkort Met is hij bedekt Elk kan hem strafloos sterven Hoe lang trouwe God zult gij u steeds verbergen Zijl dan uw grimmigheid die niemand af kan keren. Gelijk en brandend vuur het verdrukte volk verteren. Het achttiende van Psalm 89.